1 uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Forum voor Democratie is boos over een video op sociale media... waarin een docent filosofie aan de Haagse Hogeschool... speculeert over een aanslag op partijleider Thierry Baudet. Volgens de partij zijn dit soort geweldsfantasieën niet normaal. Volgens de Hogeschool is het citaat uit zijn verband gerukt. Het fragment is afkomstig van een filosofiecollege... waarbij ethische vraagstukken worden behandeld. De Belastingdienst weigert vooralsnog gemeenten te compenseren vanwege de toeslagenaffaire. Dat zegt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten tegen Trouw en RTL Nieuws. Gemeenten zeggen mogelijk 100 miljoen euro nodig te hebben om de 26.000 gedupeerden te kunnen helpen. Die zitten vaak met schulden van duizenden euro's. Gemeenten helpen onder meer bij schuldhulpverlening en begeleiden mensen bij het vinden van een baan. De VNG is over het compensatiebedrag in gesprek met de staatssecretaris, maar die gesprekken zijn volgens de VNG vastgelopen. Door een technische storing bij de Nederlandse spoorwegen hebben klanten maandenlang niet betaald voor het gebruik van onder meer een OV-fiets. Het gaat om de periode maart tot en met juli. Klanten hebben een mail gekregen van de NS... dat de kosten nu met terugwerkende kracht gefactureerd worden. Het gaat om zo'n 100.000 reizigers die gebruik hebben gemaakt van de deur-tot-deur-diensten... zoals OV-fietsen en stallen op rekening. Zangeres en influencer Famke Louise maakte in het voorjaar deel uit... van een betaalde campagne van de Rijksoverheid. De campagne was bedoeld om jongeren erop te wijzen... dat ze zich aan de basisregels moeten houden... Ze heeft hiervoor enkele duizenden euro's gekregen. Hoeveel precies, is niet duidelijk. Gisteren begon Van Louise met een aantal andere artiesten... juist een actie tegen het coronabeleid van de regering. En dan het weer. Het is vanmiddag 20 tot 26 graden. Er staat een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen neemt de bewolking toe en is er kans op buien. Het wordt dan 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.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 En wordt Ella's wortelkanaalbehandeling een week uitgesteld. Fiets niet langs het spoor. Het heeft meer gevolgen dan je denkt. Zandvoort, Zandvoort heeft het. Het, het. En jij beleeft het. Zon. zon Zee? Zee. Zandvoort. Een zomerhit. Z z M M. Dit is de zomer van ZFM. Met, met nu. Voor Zandvoort en de regio. Ja, we zijn weer terug. Dames en heren. Luisteraars van Lunchroom op deze gezellige. Uh, zonnige, dat vooral natuurlijk zonnige uh, dinsdagmiddag vanaf uh, deze kant de studio live vanaf de Tolweg uh, na twee weken is uh, ondergetekend Jan van Roever weer terug en aan de overkant zit onze jamante uh, uh, Lucie die mij gaat assisteren en een hele leuke verhaaltjes gaat vertellen vanmiddag ja, over Goeiemiddag, de agenda. Ja, goeiemiddag heb dus. de we hebben het heerlijk gehad we kunnen er weer tegen en uh, ja, Frankrijk geweest erg mooi alleen gauw terug, want ook daar kleurt alles rood en oranje momenteel. Dus we zijn maar weer gauw terug naar ons uh, vertrouwde stekje hier in, uh, in Zandvoort. En, en met ik jou, Hoe ik gaat ben blij, jou? Ik ben blij dat je weer terug bent. Dankjewel. En ik ja. hoop uh, dat we een uh, paar leuke uurtjes kunnen gaan uh, brengen voor onze luisteraars. Wat gaan we doen vanmiddag, Luus? Nou, we hebben uiteraard iets over de corona. We hebben iets uh, nieuws. We hebben een hele leuke en vooral volle agenda... En we gaan heel veel bewegen deze week. Ja, daar had jij in, uh, iets over te vertellen. En op nou, mijn kant heb ik wat, wat leuke nieuwtjes, wat agendapuntjes. Uh, wat dingetjes wat het met mensen kunnen gaan doen. En uh, uiteraard hebben we ook hele gezellige muziek. En uh, dan gaan we maar beginnen op deze dinsdagmiddag. MUZIEK Als je daar wat leuks over gaat vertellen. Ja, ze is uh, geboren uiteraard in uh, Frankrijk, Parijs. Op 17 januari 1944. En daar staat me iets van bij. Dat ze ook uh, iets had met uh, Johnny Holiday. Hij heeft in ieder geval uh, liedjes meegeschreven. En uh, ja, er werden er uh, wereldwijd 2 miljoen van verkocht. Van dit nummer. Dit was een hele grote heer toen. Ja, ja het was... Uh, ze was ook fotomodel, als ik me goed herinner. Ze uh, is ook getrouwd is... geweest met Jacques Dutron. En Jacques ja, Dutron, ja, die ja. ken jij? Ja, nee, nee, nee nooit. Ja, Als ik dat tegen jou zeg... Paris. Ja, dan ken ik nou, hem wel. dan weet jij wie het ja, is. dan weet ik wie het is. De naam ik... ben ik nooit zo goed in. Dat is ook een, zanger, een Franse zanger die ook wel hele grote hits gehad had. En, uh, maar ja, dit was François Hardy. Uh, Luus, even kijken. Ik heb hier een leuk persbericht. Want ik had begrepen, de ijsbaan gaat dit jaar niet open... Dat klopt toch? Ja, nee, dat had ik ook uh, vernomen. Was ja. Een heel driet verhaal. Ja, als het, het niet zo is, dan uh, ja, het is het jammer. Uh, maar ik heb hier een leuk een, een berichtje van de IJsclub Halem. Want uh, we kunnen leren schaatsen van toppalenten. Dat kan. Want de IJsclub Halem biedt gratis schaatsclinics aan op zaterdagmiddag 26 september. Dus aanstaande zaterdag. Dit is de eerste dag dat de ijsbaan aan de Rondweg weer open gaat voor het publiek. Onder de instructeurs zijn meerdere Nederlandse kampioenen bij de jeugd... en andere toptalenten van Ahalemse ijsbodem. Een echte start, een bochtje lopen, veilig remmen, balans op het eind en de enthousiastelingen met schaatkoorts worden middag op allerlei manieren geholpen... om hun techniek te verbeteren. En wellicht zorgt het nog voor blij van de schaatsbed... want de ijsclub hoopt dat meer mensen komende winter besluiten eens echt te leren schaatsen. Bijna iedere dag van de week staan de trainers van Nederlands Oudste IJsvereniging op de baan om hun liefde voor de sport over te brengen. De clinics die starten om 1 uur, 2 uur en 3 uur. Anmelden kan bij de stand van de ijsclub. deelname is gratis en iedereen krijgt na afloop een sportief aandenken. Als er maar geen gebroken been is. Oh, wat, wat ontzettend leuk. En dat is aanstaande zaterdagmiddag... Op de ijsbaan in Haarlem. 26 Heren. september. Heel leuk. En uh, misschien ook voor, voor onze jeugd. Want ik denk toch wel dat de ijsbaan uh, nodig gemist zal worden... als die niet open gaat. En uh, dat is eigenlijk de kans om toch nog eventjes lekker een paar rondjes te kunnen maken. Ja, en ook voor de jeugd. Hè? En overdekt ook nog wel. Dat is altijd leuk natuurlijk. En in de week van uh, meer bewegen komt dit helemaal... Uh... Heel belangrijk. ben ik heel met je eens. Ja. Uh, we gaan, uh, ja, iets, uh, zeg maar, een soort Jordaan doen. Doe maar. Johnny? Nee. Van Nee, Van is zijn kleine jodeljongen. Ach.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 O, oh, het oh, oh, is zon op mijn oren, zaan zilveren klokjes horen Die jouw jubelen door het balvel en preng van overal. Een liedje met een ander melodietje, en een ander mer en diedje, al die brand van Ik jouw jublendoren, rauw, de land comprennen, rauw, witchen, alle wonderen, melodietje, witchen, alle nacht, en een zilveren je Wie door het te het liedje het onder het al die Ja, dat was de. de... De, de Jodeljongen ja, van en Manke Nelis. Manke, dat echt een Amsterdams liedje. En uh, de, vooral de, de, de, de mensen in die in Zandvoort wonen, er wonen ook heel veel mensen die heel veel met Amsterdam hebben, die dat duidelijk herkennen. En jij kan nog iets ja. vertellen over deze zang? Gewoon, zijn, plus? zijn volledige naam was Cornelis Pieters. Ja. En uh, onder zijn bijna Manke Nelis behaalde hij zijn grootste successen. In 1987 behaalde hij zelfs de top 40 hit met dit nummer Kleine Jodeljongen. En dat was een cover van het Italiaanse La Piccinina uit 1939. De single was zelfs alarmschrijf op, bij Omroep Veronica. En hij had daarna nog enkele su successen met de Ezel Serenade, Tante Saar en Laat de Hele Boel Maar Waaien. Nou, gezellige muziek ja. toch dit, hè? Ja, en hij heeft een, uh, zelfs een beeld op het... Uh, Johnny Jordaanplein, hè? In Amsterdam, ja, dat klopt. En, ja. Uh, hij trafde al heel vlot met uh, Johnny Meijer... de vaste, uh, vaste accordeonist. Ja, ja dat, is, dat was een leuk koppeltje altijd. Heel gezellige muziek. En hij heeft ook uh, een, uh, een Amerikaanse tournee gemaakt... met Nederlandse artiesten in San Diego. Dat is leuk. Ja, is leuk. en daar uh, had hij dus, was hij dus betrokken bij een uh, busongeluk... wat ja, uh, best ja. wel heftig was. Maar goed, hij, uh, hij bleef nog even... hij is overleden 8 oktober 1993... Heel lang geleden alweer. Ja. Uh, we gaan dus heel anders iets uh, andere muziek draaien. We dacht je bent Tina Turner. Ja, lekker. Yeah. I call it, I need it, my heart. Uh, Simpel de beste. dat was uh, Tina Turner, een dame die ondanks haar uh, toch wel uh, hoge leeftijd. Toch, aardig alles uh, staat weg te dansen op het podium. Ja. En uh, het is wel een goede zangeres, eigenlijk, Elus. Jawel, de, ja, de, met een geweldige bevolking. Daar kan je niks meer uh, over vertellen. Nee, daar is, is alles altijd mooi. al over verteld. En het is een, uh, Vroeger al met, uh, met uh, Ike en Tina Turner. Het was ja. een gigantisch goed duo. En uh, de solo-carrière is ook een fantastisch verlopen van deze samen. Ja, alleen die Ike die was wel een beetje van de. de discutabel over of je wel goed voor was. Ja, is dat dat is. maar ja, goed. Dat is, is bij meer artiesten natuurlijk. Dat hoor je achteraf wel vaker. Uh, Um, wat, had jij wat te melden? Ik heb... Uh, ja, ik wilde het eigenlijk hebben over... Uh, het, uh, in, het, in verband met wat, uh, de coronamaatregelen... Want dat gaat weer helemaal mis... Als ik het uh, allemaal uh, weer mag uh, horen en zien. En wat betekent het voor de regio Kennemerland... De veiligheidsregio Kennemerland neemt nieuwe maatregelen tegen het corona. Uh, ja, vanaf zondag 20 september ging, gaat er om, uh, gaan er om 6 uur de nieuwe regels in. En als aanvulling op ons eerder bericht... Ge bericht geven wij u een overzicht van ex extra maatregelen. Die regels die voor alle 6 regio's gelden... bij de horeca mag om 12 uur s'nachts niemand meer binnenzitten... Dan gaat ook de muziek uit en om één uur sluit de zaken. Er komt een verbod om met meer dan vijftig personen bij elkaar te zijn. Dat geldt voor bijvoorbeeld feesten, borrels en uitjes. Voor groepen van deze grote. Dit geldt voor binnen en buiten. Dit zijn nogal wat uh, regels. Ja, dus allemaal om te proberen alles weer normaal te krijgen. Maar het, het schijnt niet erg veel te helpen. Nee, en uh, ja, al die regels gelden dan weer niet voor de demonstraties, religieuze bijeenkomsten, uitvaarten en dansen theaterbeoefeningen. Bij eenkomsten met meer dan 50, 50 personen... moet u vooraf melden bij de gemeente. Bijvoorbeeld concerten in een park. Maar goed, uh, het, het, ik lees nu ook alweer... dat er uh, de afgelopen 24 uur zijn er 2250 nieuwe coronagevallen gemeld... zegt het RIVM-directeur Jaap van Dissel... tijdens een bijpraatsessie in de Tweede Kamer. Dus het wordt tricky... Uh, het is niet leuk meer. Nee, het, uh, het is echt... Uh... Maar ook in de landen om ons heen hoor. Want uh, wat ik nu begrijp is, nog veel meer van Frankrijk is uh, uh, oranje gekleurd. Uh, geel gekleurd, oranje. Van geel naar oranje. En het gaat met door Zeg hier is helemaal huh. gelor, uh, het, is, het is aan alle kanten is alleen maar ellende momenteel. Ja, en ik had net mijn zus uit Duitsland aan de telefoon. En die zegt van ja, het gaat bij ons per regio per staat, of hoe noem je dat? Ja, in, uh, zo zeg maar soort uh, provincie. Was er wel bij, ja, provincie daar, hebben. daar hebben ze allemaal hun eigen regels. Hun mogen niet buiten zijn zonder mondkapjes. Dus waar dan ook, mon, of buiten mag wel zonder mondkapje. Maar waar je ook naar binnen gaat, moet je mondkapjes op. Dat ja. is geen, uh, pardon. Ja, het is allemaal, laten we hopen dat het allemaal goud en goed gaat keren. Uh, we laten wat vrolijkers gaan draaien. Ja. Nog een, we hebben natuurlijk heel veel supermarkten op Stamford. Vroeger had je ook overal de buurtsupers, weet je nog? De buurt ja, ja, ja. de ja, ja, kleine ja. winoeltjes. En daar heeft André Verduin ooit een, een leuk liedje over gemaakt. Die gaan we nu even draaien. Oh, gezellig. De buurtsuper. Goedemorgen. Goedemorgen.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 Ik heb alleen een winkelbel. Goedemorgen. Goedemiddag. Nou, dan ga ik allemaal weer. Goedemorgen. Goedemiddag. Tot de volgende keer. De buurt super. Goedemorgen. Ik ben een klant. Heeft u kip? Kip? Ja. Wat voor kip? Oh, robbo, oh, oh, kip. Ja, maar een hele kip. Een halve kip. Een kip in het balletje, een kip uit het balletje, een kip met een oorlogsverleden, wat voor kip. Een Kip met een oorlogsverleden? Ja, dat is weer nieuw. Oh, nou doet u die dan maar. Die hebben we niet. Wat heeft u dan voor kip? We hebben helemaal geen kip. Oh ja.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 Tot de volgende keer! De buurt super. Goedemorgen. Ik ben een klant. Heeft u dipsaus? Dipsaus? Ja. Wat voor dipsaus? Oh gewoon dipsaus. Ja, maar dipchili saus, dip hanai saus, dip, dip met ons saus.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 De buurt, super. Goedemorgen, ja. ik ben een klant. Heeft u pruimen? Pruimen? Ja. Wat voor pruimen? Oh, gewoon pruimen. Ja. Maar blauwe pruimen, gele pruimen, gedroogde pruimen, suikervrije pruimen, wel te pruimen, niet te pruimen. Wat voor pruimen? Niet te pruimen? Ja, wat is nieuw? Oh, nou doet u die dan maar. Die hebben we niet. Wat heeft u dan voor pruimen? We hebben helemaal geen pruimen. Oh.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 Tot de volgende keer. Goedemorgen. Goedemiddag. Tot de volgende keer. Ja, ja, toch een uh, komiek waar uh, wij als Nederlanders toch trots op moeten zijn. Deze André van Duin. Wat heeft deze man een paar leuke typetjes en heerlijke liedjes uh, gemaakt? En ook serieuze liedjes trouwens hoor. Het is niet, uh, ja, en dat uh, dat doet hij wel op een hele leuke manier doet hij dat. En er uh, zijn heel veel LP's of CD's van hem verschenen. En uh, dit vond ik wel een van zijn leukere. En ik kan me altijd herinneren, de sketch deze, dat hij uh, op tv vertoond werd. Wat was het heerlijk om te zien. Ik weet nog uh, dat hij uh, net bij Nieuwe Oogst geweest was. Ja. En toen ging ik op vakantie een paar dagen naar Valkenburg. Toen trad hij daar op in uh, dat openluchttheater. Zijn rode haren en dat en... Ah, Geweldig. Ach, ach, hij kon het, geweldig. het zo goed. Het was echt ja. zo'n. Uh, met Die act, die idee het is geweldig. Hij wordt nog vaak vertoond op televisie hoor, over zijn beginperiode. En ik uh, ja. moet echt trots op deze man. Hey. Geweldig man. Had jij wat uh, te vertellen? Wat nieuws nou, ik, zou, ik zat. Uh, ik ben altijd een beetje aan het zoeken naar leuke dingen in de omgeving. En. Uh, nou, dacht ik wat gevonden te hebben, maar dat is al geweest. Dat is dat uh, uh, jeugd leert surfen met dank aan het Kitesurf sea Dat is dus vanuit het pluspunt gegaan. Maar uh, Het is al geweest? Het, volgens mij is het al geweest, dus oh, het is okay. een beetje... Uh, dus je gaat weer verder zoeken, begrijp ik? Ik ga verder zoeken, ja. Oké, okay, dan ja. gaan we wat, uh, weer wat draaien. Hij moet... I put a spell on you is Kenbaar Nina Simone. Hij poept een spellenjuw. Wat een goed nummer is dat toch hè? Ook nog op de plaat gezet. De Creedence Clearwater Revival. Ook een hele mooie versie trouwens. En uh, dat is lekker in het gehoor. Um, ik ga even iets even kijken lus. Uh, wat altijd wel leuk is in ons dorp. Dat is natuurlijk de zandsculpturen. Ja en. De... En daar gaan we het over hebben nu. Die gaan toch wel door, hoop ik. Nou, ik ga het je helemaal haarfijn vertellen. Het is al een tijdje rondgegaan over het verplaatsen van het Europees kampioenschap zandsculpturen. Van de zomer naar het begin van de herfst. Maar het is nu ook echt definitief. In de week van 12 tot en met 18 oktober zullen weer verschillende sculpturen verrijzen op de verschillende plaatsen in Zandvoort. De editie van 2020 zullen zes deelnemers meegaan doen aan het kampioenschap. Uit veiligheidsoverwegingen. Ook vanwege de beperkingen op het gebied van de corona uiteraard... hebben de organisatoren besloten om geen deelnemers uit andere Europese landen te laten komen. Daarom is gekozen uit zandkunstenaars die in Nederland woonachtig zijn... maar wel met verschillende nationaliteiten. Twee van deze deelnemers hebben de eerste nationaliteit, twee komen uit Nederland. één is oorsprong uit België, afkomstig, en de laatste heeft de Russische nationaliteit. Het centrale thema, nu er in oktober wordt gewerkt aan een zandsculptuur... is daarbij ook een centrale thema aangepast. De kunstenaars zullen hun sculptuur baseren op Zandvoort Coast Wild... wat al een aantal jaren rond die periode een thema is. Daar nou, had jij volgens mij ook nog wat over te vertellen, dacht ik. Ja, dat is ja zo leuk. meteen. Oké. Okay. Ja. De kunstenaars kunnen hun eigen skans, zandsculptuur... naar eigen inzicht interpreteren en uitwerken. Uh, onze wethouder Elverheij, de Haas, is blij dat het evenement... alsnog doorgang kan vinden. De bezoekers komen geforceerd kijken naar deze vorm van kunst... in de openbare ruimte. Er is dus geen sprake van te veel mensen tegelijkertijd, zegt de wethouder. En wat ook leuk is, wie de kunstenaars aan het werk wil zien... kan tijdens de opbouwperiode een kijkje komen nemen... Vanaf 12 oktober maken de kunstenaars een start met hun zandsculptuur... op verschillende plekken in Zandvoort. En op zondag 18 oktober zal bekend worden gemaakt... wie om vijf uur zich Europees kampioen zandsculpturen mag gaan noemen. Dat bij deze. Wat hartstikke leuk dat, dat dat in ieder geval toch doorgaat. En ik hoop dat de mensen zich allemaal houden aan, aan regels. die regels. Ja. Want anders moet dat ook weer stoppen. Dus dat willen we liever niet. Nee. En dat is vanaf... Uh, 10 oktober. Ja, ik ga het even terugzoeken voor jou. Dat is dan van even kijken. De week van 12 tot en met 18 oktober. Nou, hartstikke leuk. En op 18 leuk. oktober wordt dan de winnaar bekendgemaakt. Oké? Okay? Ja, ik ben er helemaal bij. Dankjewel. Ik ga okay. ze zeker kijken, want dat doet leuk. Kensington en Streets waren dit. Kensington die ook nog wel bekend is van, het, uh, van die grote heetjes vorige jaar, uh. Sorry, ken je die nog? Uh, nee, die ken ik niet. Oké, okay. uh, Had je al wat... Uh, nou, ik zit even uh, op... Ik kreeg vanmorgen een tip van Leon. En die zei van, kijk eens even bij het museum in Zandvoort... wat daar allemaal te doen is. Nou, daar ben ik echt van geschrokken. Want er zijn zulke leuke dingen... Uh, er is uh, een, uh, 3 oktober dus zater, op een zaterdag van 2 tot uh, half 4 een rondleiding door het Oude Centrum van Zandvoort, Oud-Zandvoort-Wandeling. Er is veel te vertellen over de geschiedenis van Zandvoort. Ook is er zowel in het Zandvoorts Museum als in het oude gedeelte van het dorp nog veel te zien uit het verleden. En daarom organiseert het museum iedere za eerste zaterdag van de maand een rondleiding door het Oude Centrum. Leuk tijdens een familiebezoek, jubileum of verjaardag. Ik vind het helemaal leuk. Ja, gezellig toch? En, uh, maar er is nog veel meer. Want wandelingen door Zandwoord en de Amsterdamse waterleidingduinen zijn er ook. En uh, er is een bunkerwandeling. En er is een historie- en natuurwandeling. En er is een dorpswandeling, En die gaat dan ook in Duits. Wil je er meer over weten? Ga dan even naar zandvoortsmuseum.nl. En daar vind je alle info die je nodig hebt om zo'n leuk evenement uh, te gaan doen. Want, om eraan mee te gaan doen, want het is echt leuk. Je gaat, uh, de, de, de deelname is met maximaal 10 personen. En de excursie zal uitgevoerd worden met inachtneming van alle richtlijnen, uh, richtlijnen rondom corona. En uh, er is een uh, excursieleider bij aanwezig. Dus het is echt heel leuk. Het is echt een aanrader om in deze aankomende herfst... Uh, die leuke bunkerwandeling te doen. Nou, ik heb dan zo meteen ook op dit vlak nog een leuk bericht ook over wandelen. Maar dat gaan we verder op dit programma doen. Ja. Oké. Okay. Joost Neusel. Ik ben zo blij dat ik het vergeten ben.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 Ja, dat ik je niet, ja, ik, ben niet. Joost Nijssel, ik ben blij, zo blij Dat ik je niet vergeten blij oh, Dat ik je niet vergeten Dat ik je neus van voren Dat je Okay. Uh, we hebben het over wandelen en sportief zijn, Luus. heb ik hier toch een, een leuke mededeling... van onze Zandvoortse uh, vrienden en luisteraars. Uh, vrijdag 2 oktober is het Nationale Ouderdag. Dag. En deze dag willen we niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Om deze dag extra speciaal te maken... voor de oudere inwoners van Zandvoort... hebben het pluspunt Zandvoort... Wim Gettenbach College, wijksteunpunt De Blauwe Tram... en Teamsportservice de handen in geslagen... De ere van deze dag, heel leuk, organiseren wij in samenwerking met de bovengenoemde partijen een ludieke en sportieve speurtocht door Zandvoort. Heb je het idee dat je Zandvoort tot alle uithoeken kent, of wil je Zandvoort juist beter leren kennen, meld je dan aan voor de speurtocht in Zandvoort. Tijdens de speurtocht staat het gezellig samen zijn en het wandelen centraal. U wordt gekoppeld aan een scholier van het Wim Gertenbach College en samen gaan jullie op zoek naar de aller mooie bezienswaardigheden in Zandvoort. Lukt het jullie om alle plekken te bezoeken? Er worden twee speurtochten gemaakt van beide 45 minuten. Hierdoor is de mogelijkheid om een wandeling van 45 of 90 minuten te maken. En de afloop is een gelegenheid door het drinken van een kopje koffie of thee. En kan er gezellig nagepraat worden over alle bezienswaardigheden. Lijkt het je leuk om vrijdag 2 oktober gezellig mee te wandelen. en de dag van de ouderen sportief te beginnen? meld je er nu gratis aan. Waar? Het startpunt is de Blauwe Tram in het Louis david -scarré. En de tijd is 10 uur, start de speurtocht. En half twaalf, start is het koffiemoment. Je kunt je telefonisch aanmelden door te bellen naar 023 574 0330. Ik herhaal, 023 574 0330. Dus uh, met z'n allen op naar vrijdag 2 oktober. En dat vind ik nou leuk, een goed initiatief. Jong en oud samen leuk optrekken in deze nare tijden. Een mooie all-time high. Mooi nummer is dat toch? We gaan uh, spreken een beetje Japans, uh, Loes. Spreken we Japans? Ik heb een Japans liedje. Ja. Dat lijkt me ook wel gezellig. Misschien kunnen we er een beetje wat van opsteken. Ja. Hier komt ie. De sukiyaki. Oh. oh. Nee. Sakamoto met Tsukiyaki. Daar heeft Russo uh, wel een achtergrondverhaal. Ja, bij. ik heb hem uiteraard even opgezocht, gezocht, want ik ken dit nummer. En het was voor toen de tijd best wel een hit. Zeker, zeker. En uh, deze, ik, ik was eigenlijk verbazend. Uh, hij is inmiddels overleden. Hij is overleden bij een uh, vliegtuigongeluk. Uh, hij, ja, die vloog tegen een berg op. En hij heeft nog wel iets voor zijn vrouw kunnen neerschrijven, want hij had ook nog twee kinderen. Heel triest verhaal. En, maar jij vroeg je af van uh, de, de, de tekst van dit liedje waar dit over ging. Ja. Nou, de tekst van het liedje, verhaald over een man die opkijkt terwijl hij loopt om zo te voorkomen dat zijn tranen vallen in elk seizoen van het jaar. Het is typisch een uh, Chinees uh, tekst. Ja, achtergrond, uh, de achtergrond is echt een. een uh, heel diep, yeah. uh, het gaat heel diep. Ja. Leuk, en een heel he? mooi nummer. En ik, ik herinner me dit nummer echt wel. Want het was echt een heel mooi nummer toen de tijd. Ja. ja. We gaan verder met uh, Molly Tax, denk ik. Ken je die nog? Uiteraard vind ik Molly Tax. Voor de Outsiders. Dit is Miss Miss Wonderful. die Taks, uh, een onderdeel was hij van de, de Outsiders. En, uh, je kan hem wel herinneren, hè, Loes. Jawel, ja. Ja, de man waar de kappers weinig aan verdienen want het haar hing zowat op zijn knieën. <laughs> <laughs> dat, was, dat was duidelijk herkenbaar altijd. We gaan uh, naar de laatste minuutjes van het eerste uur gaan we doen... en dat doen we met Elvis Costello en uh, Radio Radio. Radio Radio. En we gaan af op de klok van uh, twee uur. Dan komt uh, alle leuke dingen weer voorbij voor het nieuws en onze uh, boodschappen. En we zien u graag terug aan de andere kant van de klok.